Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De helikopters van de kustwacht... die werden ingezet bij het brandende vrachtschip bij Ameland... vertrokken veel later dan eigenlijk de bedoeling is. Deze NRC-journalist legt uit wat er is gebeurd. Normaal gesproken zou je verwachten... dat die helikopter van Den Helder meteen naar Ameland gaat. Uh, maar... Uh... In plaats van moest hij eerst naar Rotterdam om de brandweer op te halen. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen. Maar vorige week duurde dat 40 minuten. Ook waren er veel minder plekken in de helikopters dan beloofd. De evacuaties vanuit Niger zijn in volle gang. In Parijs en Rome zijn vannacht vluchten land met honderden mensen uit verschillende landen. Sinds militairen de macht hebben gepakt in het land is het een onveilige plek geworden. De Fransen hebben vandaag nog twee evacuatievluchten gepland staan. Niger is een oude Franse kolonie, vandaar dat er veel Fransen zitten. Tegenvaller voor metalfans in Duitsland. Het festival Wakken Open Air valt in het water. Het festival laat geen bezoekers meer toe vanwege alle regen. Het hele terrein is veranderd in een grote... Modderpoel en meer bezoekers zorgen alleen maar voor meer problemen, zegt de organisatie. Wakan Open Air is een van de grootste metalfestivals ter wereld. En Oranje weet tegen wie ze het op moeten gaan nemen op, uh, in de volgende ronde van het WK Voetbal. Zuid-Afrika is voor het eerst door naar de achtste finale. De beslissende goal tegen Italië viel vlak voor het einde. Magaia is het is de 3 2 Zuid-Afrika scoort Tembi. De maker van de goal vertelde na afloop hoe belangrijk dit voor haar is. Over de last three weeks I've lost three family members. I could have went home, but I chose to stay with my girls because that's how much it means to represent every girl, every single girl that wanted to be here to make history with the girls for South Africa. I mean, everyone deserves that. You know, it, it was a team effort. De afgelopen finale tussen Nederland en Zuid-Afrika is zaterdagnacht of zondagochtend om vier uur.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 Goed. We zijn vandaag begonnen met George Harrison, What is Life, gevolgd door Song for Mira van de Celtic Thunder. En we gaan door met Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. ...overzicht van de uitgaansagenda. 3 augustus is de cadeaumarkt en dat is op de markt. Badhuisplein van 9 tot 6 uur. 5 augustus de Ibiza-markt is ook op de markt. Badhuisplein van 12 tot 7. 5 augustus is de drukwerk. En drukwerk dat is een muziekband. Muziek op het Wapen van Zandvoort, 20 uur. En 6 augustus Zandvoort Alive. Mango Beach Bar en Cosmetic Bar van 4 tot 12 uur 's avonds. En ik ga door met de Golden Ring Twilight Zone. Oh Zandvoort heeft een popkoor. De Beatspopsingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater de Krocht. De kaarten voor het concert zijn te koop bij de Bruna. De kaartjes kosten 10 euro inclusief één consumptie. Het concert is zoals ik al zei 16 september en de aanvang is 20 uur. En de zaal is open om half acht. Graag tot 16 september. Instrumentaal van de week. Edward Heywood, geboren in 1915 en overleden in 1989, was een Amerikaanse jazzpianist, vooral actief in de jaren 40 en 50. In 1947 werd Heywood getroffen door een gedeeltelijke verlamming van zijn handen en kon hij niet meer optreden. Hij maakte echter een comeback in 1951. In de jaren 50 componeerde en nam Haywood Land of Dreams en Summer Soft Briefs op. Hier is Eddie Haywood met Soft Summer Breeze. naar het leukste radiostation van Nederland. Rondje Oosterplassen in augustus, dinsdag 8 augustus om half acht avonds. Tijdens deze excursie genieten van een duinlandschap. Hoe zijn duinen ontstaan en welke veranderingen hebben zich in de afgelopen eeuw voorgedaan? Wie zijn hierbij betrokken geweest en welke invloeden hebben de exoten en de diviteiten in de duinen? En welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen? Iedere jaargetijde heeft zijn schoonheid en er is altijd genoeg te zien. Het weer heeft veel invloed op de duinen, vooral in de zomer als er lange tijd droog is. Wat zijn de effecten op de natuur in de duinen en heeft de mens hier invloed op? Bleek en Berg, ingang Nationale Park Zuid Kennemerland, bij het parkeerplaats Bleek en Berg, Bergweg. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reserveren en aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl Of u kan bellen met 5411123. 5411123. De volgende Roy Orbison, Pretty Woman. O'Connor was een eerste singer-songwriter en politiek activiste. In 2017 ging ze zich Magda David noemen en vanaf 25 oktober 2018 droeg ze de naam Shahouda David. Vanwege haar bekering tot de islam. Shahouda is een textuele vervorming van het Arabische Shahada. Haar artiestenaam bleef Sinit O'Connor. Ze overleed 26 juli 2023 in Londen. Als eerbetoon aan een bijzonder mens en zangeres, Nothing Compare. Thank you What the hell am I supposed to do? What can the human heart be shattered proof? Shatterproof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 Ik schilder met shutterproof. Koffie inloop. Gezellig een bakkie en een babbeltje met elkaar delen. U heeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens aanschuiven. 2 euro, inclusief 2 kopjes koffie en natuurlijk wat lekkers. Een zomeractie de eerste woensdag van augustus en september gratis aanschuiven. Elke woensdag van 10 tot 12 uur. In de Blauwe Tram, de Scorpions. Hello Josephine. Hello. Josephine But how do you do Do you remember me baby I got it for you You used to laugh in the sunshine Why the boo-boo-boo You used to shake it over The is een Britse popgroep die vooral succes had in de jaren 60 en 70. Hun grootste successen zijn You've Got Your Trouble en Here Comes Again. De groep begint in 1962 in Birmingham als Close Harmony trio onder de naam The Cliftons. In 1971 beleeft de groep een opleving met een serie van drie hits. Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Maar daarna verwoordt de band tot de All The Act. Vele bezettingswijzen gevolgen. Als laatste origineel lid verlaat zangerbassist Rod Allen in november 2007 om gezondheidsredenen de Fortunes. Hij overlijdt kort daarna. Hier zijn de Fortunes met You've Got Your Troubles. <Klacht> Take trouble Show We're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 Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. 3 euro, inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden via Linda Oudendijk, l Oudendijk at plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 3040700, 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur in de blauwe tram. Anouk en Bob, hold me.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 No. So